9 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Europese leiders komen volgende week zondag bij elkaar... om het conceptakkoord van de Brexit-deal goed te keuren. Dat heeft voorzitter Tusk van de Europese Raad vanochtend gezegd. In het Verenigd Koninkrijk legt May vanochtend een verklaring af... in het Lagerhuis over het conceptakkoord. Ze moeten de komende weken op zoek naar een meerderheid in het Britse parlement voor de afspraken. Zo'n meerderheid voor de Brexit-deal lijkt vooralsnog ver weg. Volgens Britse media hebben zo'n tien ministers toch nog twijfels over de afspraak. En er gaan geruchten dat een deel van May's eigen partij een motie van wantrouwen tegen haar aan het voorbereiden is. Ook de Noord-Ierse gedoogpartij DUP lijkt niet tevreden. Het kabinet neemt zich voor om zoveel mogelijk nieuw materieel voor de krijgsmacht uit Nederland te halen. Dat is niet alleen goed voor de nationale veiligheid, maar ook voor de Nederlandse industrie, vindt de regering. De komende jaren worden een miljarden geïnvesteerd, vooral bij de marine. Dat geld moet vooral bij Nederlandse leveranciers terechtkomen. Defensie wil bijvoorbeeld zelf drones en satellieten laten ontwerpen voor spionage. Als het niet anders kan, zullen spullen nog altijd uit het buitenland worden gehaald. In sommige regio's laat een kwart van de 14-jarigen... na een oproep zich niet inenten tegen meningokokken. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Ieder jaar raken steeds meer mensen in Nederland besmet... met de bacterie die hersenvliesontsteking kan veroorzaken. Dit jaar zijn al 93 mensen ziek geworden... van wie er 19 overleden. In Amsterdam en Rotterdam is de studie Economie en Bedrijfskunde... onder de maat door de groei van het aantal studenten. Dat staat in de keuzegids Universiteiten van volgend jaar. Zowel op de UVA als op de Erasmus-Universiteit zijn er ruim 800 studenten. Dat zijn er zoveel dat het volgens de keuzegids ten koste gaat van de kwaliteit. Zo zijn er voor de studenten te weinig onderwijsruimtes. Het weer, het kan eerst nog nevelig zijn, later wordt het op veel plaatsen. Een zonnige dag het wordt er bij 10 tot 14 graden. De wind waait zwak of matig uit het zuidoosten. Dit was het NOS Verkeersupdate. shownaal Dit is René Passet van de AMWB. De ochtendspits in Noord-Holland is bezig op te lossen. Maar er zijn nog een paar uitzonderingen. Je bent vooral nog veel tijd kwijt met de A4 Den Haag Amsterdam. Tussen Knoppen De Hoek en Knoppen de Nieuwe Meer. Een vertraging zeker. En op de A10 tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Buitenveldert... richting de A2 ook een kwartier vertraging. A27 Almere Utrecht bij knoopert Lunette 8 kilometer. En op de N205 Haarlem Nieuw-Vennep. Voor de aansluiting met de A9 10 minuten extra. Dat was de verkeersinformatie.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 seems to Dit was uh, love, luf, moet Luf. Ik zeggen, luf. niet de love, maar luff. My number one. Ja, gert ja, uh, goedemorgen. Gert goedemorgen, Bluis. goedemorgen. Zit bij ons. De wethouder, uh, onder andere Financiën, heeft hij in zijn uh, portefeuille. Uh, jij was, uh, vorige week had je iets om je nek hangen hè, met number one. Ja, number one, ja, hardlopen, lekker op het strand. Ja, je hebt het gered, Zandvoort, hè? Ja, loopt, voor het ja, dat is heerlijk. Voor ja. ja. het goede doel lopen. In de duinen, waterleidingduinen. Mooie, mooie herten zie je dan. Vogels zie je, het is een genoeg. Wat een ja, he? Heel Echt mooi, heel ja, leuk. Ja. Ja, ja, mooie route. Goed. Goed, dat was een gezond uh, onderdeel. Nu een gezond financieel Zandvoort. Ja, dat is zo. Ja, De, de, de begroting geeft een, een gezond beeld aan. Maar daar hoort natuurlijk wel bij dat je dat gezond moet houden. En als je heel veel wil investeren, en dat willen wij... Ja, dan moet je keuzes maken. Naar, en daar ja. ging volgens mij deze begrotingsbehandeling over. Het maken van keuzes. En dan zie je, dat is wel grappig... meestal zie je dan een, een, een raad met een, vroeger altijd een coalitie en oppositie. Maar hier zag je meer de strijd tussen... ik noem het dan toch maar links en rechts een ja, beetje. Ja, toch wel een beetje. Hè? En, ja. en, en, en, en die gaat er dwars doorheen. Dus dat is voor, voor mij aan de ene kant... soms krijg je dan natuurlijk je gelijk niet helemaal... maar ik vond het wel spannend en ik vond het ook wel heel boeiend. Het duurde lang. Ja, duurde dat, lang. ja dat duurde lang. Maar dat kwam door... De manier hoe we die abonnementen behandelen, dat zou sneller kunnen. Maar op zich, de discussie was ook wel aardig erbij. Ja, ab absoluut. En er waren, ja, er waren ook wel momenten dat, uh, dat je heel duidelijk dat er ook een stukje emotie voorbij kwam. Midden ja. in, de, in, in de begrotingsbespreking. Ja. Of vooraf. Het ging ergens en over. En meestal wordt er dan, dan een paar dingen. Maar het ging nu echt over. Het ging, over het ging natuurlijk eerst over dat uitvoeringsprogramma. Ja. Waarin heel duidelijk wordt gesteld dat we een aantal zaken op de rit willen zetten. Hè. Dus dat, dat gaat over duurzaamheid, dat gaat ook over zorg en welzijn. Het gaat over uh, meer doen voor iedereen. De volkshuisvesting is een heel belangrijk item daarin. Dus er, wordt, er was ruimte in de begroting. Dus die wordt dan gevuld met, met extra ambities. Dat, wat ook nodig is, want na bezuinigen... je krijgt de, de magere en de vette jaren. Dus, yep. Ja, nou, dat, dat is eigenlijk... Uh, dat is uh, echt. Dit, ook zijn zo. zijn het zeven magere jaren? Ja, zeven, uh, zeven, zeven maar. En dan moeten nu zeven vetten. Maar, maar dat is. Wij willen eigenlijk niet zeven magere en zeven vetten. Wij willen een cont continu beleid in Zandvoort hebben. En dat, ja, dat moet je dus nu weer gaan bewaren. Maar dat is wel heel interessant. En zo lijkt me ook heel lastig. Hè? Want je, je kan natuurlijk wel zeggen: van je moet er een continu programma van maken. Maar. Uh, omdat uh, zeg maar de omstandigheden niet continu zijn... is het natuurlijk ook heel lastig om dat continu niet te houden. Ja, maar dat, dat is nou, daar, en daar is de discussie over wat wij gedaan hebben vanuit het college. We hebben gezegd, ja, als we die continuïteit willen vasthouden... en op een hoger niveau, dan die in zo'n begroting... ook in het meerjarenperspectief een aantal zaken op te nemen. Dat hebben wij gedaan. Dat hebben we gedaan door het opnemen. Dat noemen wij een behoedzaamheidsreserve. En dat is eigenlijk om tegenvallers door de reisbijdragen op te vangen. En daar hebben we bedragen voor opgenomen voor de komende jaren. Die staan dus eigenlijk als bedrag geboekt... wat nog uitgegeven moet worden. Dus dat is ook een soort van buffer. Nou, wat zag ja, maar je... je hoeft natuurlijk niet altijd alles uit te geven. Nee nee, nee, nee, nee, maar je moet wel die buffers hebben als er een tegenvaller is... dat je die kan opvangen, zodat je je beleid kan blijven uitvoeren. Dat hebben we opgenomen. Dat is één, de broedzaamheidsreserve. Nou, daar wordt al aan geknaagd... Het, het kabinet is heel positief begonnen. We hadden eerst een maart een toen een mei circulair en nu een september. En wat zie je? Het Rijk haalt gewoon allemaal geld weer terug. Ja, nou, terwijl, daar, terwijl ze eigenlijk meer van de gemeentes gaan vragen. Ja, precies. Dus, dus dat, dat zie je. Dat, dat zag je ook in de, bij de bezuiniging in het sociale domein. Dus zouden u ons een worst voor. Ik blijf het het jojo-effect van de Rijksoverheid noemen. Dus dat, dat neem je dan op. En dan kan je zeggen, ja, die hebben we niet nodig. Dat was een discussie, met, de, met name met de VVD. Die zegt, ja, daar kan je de belastingverlichting voor doen. En dan halen we dat weg. Nou, dat, daar hebben wij wel als college gezegd, dat is niet verstandig. En daarnaast hebben we ook nog voor de jaren erna... extra opgenomen om te kunnen blijven investeren. Dus eigenlijk, dat proberen we ook veilig te stellen. Nou, dat proces gaat gewoon lopen. En dat is, dat is behoedzaam handelen en zorgen dat je ook... Gewoon vet op de botten houdt, zeg ik altijd maar. Ja. Om door te kunnen blijven gaan. En dat is continuïteit. Dus dan heb je niet meer. Als er dan zeven magere jaren aankomen. Hè? Dan heb je in de voorraadschuur nog graan zitten. Dat is een bijbelsraal. Ja, ja, onvoldoende. Om, om eigenlijk door te kunnen gaan. Nou, daar ben je als wethouder van financiën. Moet je ze daar wel constant moet je daar de nadruk op leggen. Want anders, ja, dan geven we alles zo uit. En dan zitten we weer met het volgende probleem. Dan kunnen we weer niet investeren. Nou is het natuurlijk ook zo dat, kijk, de landelijke politiek, jij zegt uh, van uh, hè, ze zetten een bepaald ding in en dat wordt dan uh, later bijgesteld en daar heb je rekening mee te houden. Het is natuurlijk in de, in de plaatselijke politiek ook zo dat als er weer nieuwe verkiezingen zijn en er komen weer nieuwe mensen op bepaalde plekken te staan, dat die ook weer anders kunnen gaan denken over dingen. Is dat niet iets wat in de weg kan gaan zitten uh, van het plan wat je nu hebt neergelegd? Ja, dat kan wel. Maar kijk, toen wij het aantraden... vier jaar geleden, toen was dat probleem aan de orde... dat er geen geld was. Dus wat we hebben nu gezorgd, het vorige college nog... dat er voldoende middelen en, en, en, en, en, en een toekomstvisie en beleid was... dat ze dat door konden zetten. Nou, toevallig zit ik er nu weer wel in. Maar als er een ander had gezeten... lag er wel iets knaps op tafel waarmee ze door kunnen. En dan kunnen ze andere keuzes maken. Dat is, dat is dan wel aan de orde. Maar ja. vaak worden die keuzes ook bepaald door wat er gebeurt. En wat is er dus aan de hand? Er is aan de ene kant is er volkshuisvestelijke grote opgave te doen. Ja. Ik denk dat dat misschien wel het belangrijkste is. Ja, hier, ja. Hè? En, het duur, en de grote woningnood nodig hier. En de duurzaamheid. En de duurzaamheid. Dat zijn twee aspecten. Die, duurzaamheid is een nieuw aspect. Maar woningbouw is, ook door de, is, is te lang blijven liggen. Landelijk ook. Dus dat is een, hè, maar we, we hadden natuurlijk al in gang gezet... dat we achterstallig onderhoud zouden gaan inlopen... op de wegen, straten en pleinen. Ja, dus dat zit er is. ook al in. Dus we, we, hebben, we, hebben, we hebben voldoende ambities. Uh, nou, en, en als je die wil waarmaken, moet je soms keuzes maken. Nou, En dat was dus aan de orde. En we hebben natuurlijk gewoon... Uh, er zijn nog projecten hè, de, die nog veel aandacht vragen. Het Badhuisplein, uh, de, de, de, de hele boulevard. Er moet natuurlijk nog wel het nodige gebeuren. En dat zijn ook toch wel items die gewoon erg nodig zijn. Ja, die zijn nodig. maar, maar En daar zitten dan de risico's op. De, de grondexploitatie voor die middenboulevard... dus voor het entree Badersplein en Watertorenplein... en die, die boulevard zelf, die vragen, die vragen investeringen. Ja, en dan wordt dat allemaal eerst ingeschat tot we gaan beginnen. En dan, vind, oh, dan zeggen we toch, uh, het, we willen het nog wel mooier maken. Dus, dus ja, we moeten dus ook bijvoorbeeld alle strandafgangen... net zo mooi worden als de boulevard. Ja, dat kost geld. Dat kost, ja. Ja. ja, en dan, dan zeggen we van, we willen die projecten... die hebben heel lang stilgelegen, die gaan we dus nu opstarten. Echt opstarten, dus naar bouwen toe. Dat betekent dat er ook veel meer ambtelijke capaciteit... en en, en, en uitvoeringsmaatregelen nodig zijn. Dus dat sta, daar staat druk op. Dan is er nog de wens om bijvoorbeeld... we willen een tennishal, dat staat in de sportnota. Uh -huh, ja. Dat willen we ook, ook realiseren. We willen het gebouw de krocht opknappen. Dus die, die strategische investeringsagenda... ik kan hem zo voor iedereen... dan is er 2 miljoen nu voor woningbouw. Dan we hadden nog 6, 7, 6 miljoen. Nou, ik heb hem al helemaal op hoor. Hij, hij is dus al, al gevuld. Uh -huh. En dan liggen er nog meer ambities. En die... Dus dat is, dat, is, dat is met elkaar aan werken en keuzes maken. En dan zeggen, dit doen we nu wel en dit doen we niet. Maar als je aan de gang gaat, is het hetzelfde als je met je huis aan het verbouwen bent. Dan het schat het je dat in en, en ja. van het een komt het ander. En hè, we moeten achterstallig onderhoud inhouden. Bijvoorbeeld op het Venema Plein. Daar zijn we mee bezig. Nou, daar komen allerlei allerlei tegenvallers tegen. Nu zijn er weer muren die niet goed zijn. Dan moet je weer in gesprek erover. is dus ja. volgens mij iets te zware stenen gebruikt daarop. <grijg> dat die, uh, nee, die nee, ja, nee, dat, ik, dat vraag ik me af of we daar te, daar heeft het daar niet mee te maken Maar het zand moet weg. Het, het, en dat zit, het zand is, dat, dat ligt er al 50 jaar. Ook daar he, is jarenlang, 50 jaar, geen onderhoud gepleegd. Dat ga je dat inlopen, dan schat je dat in. Dan denk je, ja, ik moet toch niet te veel geld vragen. Want, dan, want nou, dat is, dat is zoeken. Ja, en... Maar dat is renovatie van je huis, dan kom je ook altijd dingen tegen. Nou, dan ja. nou komen we daar ook weer dingen tegen. is niet erg, want het moet wel een keer gebeuren. Na 50 ja. jaar mag het wel weer opgeknapt worden. En als je het dan weer 50 jaar goed kan laten liggen... dan lijkt het heel veel geld, maar dan is het gewoon... en daar betalen we allemaal belasting voor. Ja. Dus dat moeten we ook uitgeven daarvoor. Ja. En we, we hebben natuurlijk, als we nog even kijken naar de, naar de duurzaamheid... Uh als we alle rapporten daarover lezen... er komt nogal wat op ons af... Ja, als komt, we het niet ja. aanpakken. We zijn natuurlijk heel erg afhankelijk... ook van wat de Rijksoverheid, wat de Europees... gaat gebeuren. Hè? Want ja, duurzaamheid is niet... dat we dat binnen onze grenzen kunnen houden. Dat is een, bijna een wereldprobleem. Ja, ja. En, we kunnen dat, en dat wordt dus... heel moeilijk oplossen. Hoe, hoe gaat de gemeente daarmee om? Zij, komt daar echt specifiek een, een commissie voor? Of gaan we daar... Uh, echt ook uitgebreide plannen voor maken. Is dat de bedoeling wat, voor dat bedrag wat er in de strategische ja, agenda staat? Nou, dat is nog een beperking. we gaan wel capaciteit uitbreiden, want we hadden geen mensen daarvoor. Dus we gaan beleid maken, dat is één. Een klein bedrag om de eerste maatregel te doen. Maar de bedoeling is dat wij onze aandelen van Eneco gaan verkopen en dat wij dat ook voor een deel in kunnen zetten. Aan de andere kant zal het voor een groter gedeelte... gewoon in onze macro-economie moeten worden opgelost. Ja. We gaan investeren in duurzaamheid. Dat doen we met z'n allen. Ja. Dat heeft ook economische positieve effecten. Ja. Het geeft werkgelegenheid. Het geeft een hele nieuwe impuls aan de economie. Want ontstaat, net als toen, als je kijkt... Twintig jaar geleden met een mobiele telefoon, die waren er niet. Nu zijn ze er. Als je ziet wat voor economie er omheen zit. Ja, en om duurzaamheid komt ook een nieuwe economie. Wa ja. Onder andere noemen ze wat? Nou, gewoon dat er, dat er gebouwd moet worden. Er moeten centrales gebouwd worden. Alle leidingen moeten aangelegd worden. Er komen nieuwe verhoudingen. Eerst kwam het uit de grond, uit het gas. Aardgas hadden we. Nou, dat gaat, gaat nu weg. Dus we krijgen gewoon een nieuwe economie. En we halen dat van onder andere, dat vinden wij niet fijn, maar we gaan toch op zee heel veel energie ophalen. Dat geeft ook allemaal weer werkgelegenheid. Dus ook, ook wel Ook in nieuwe... Zandvoort werkgelegenheid? Ook, ook, uh, ook in Zandvoort werkgelegenheid. Oké, okay, toeristisch-economisch uh, hebben wij nog wel wat met de... Er is een toezegging van het ministerie ooit geweest... dat wij eventueel gecompenseerd zouden worden. Daar zijn wij ook over bezig. Maar het gaat natuurlijk ook over, gewoon over de macro-economie. En Zandvoort is af, voor het grootste gedeelte... afhankelijk van de macro-economie. Als het rijk geld blijft uitgeven... krijgen wij ook voldoende middelen om onze eigen zaken te doen. Dus het... Het is gewoon macro-economisch ja. van belang dat dit wel van de grond komt. Maar het is natuurlijk ook voor een deel lange termijn, denk Want als we nu nadenken, we gaan het nodig aan de boulevard doen. daar blijven natuurlijk ook parkeergelegenheden. Maar op hetzelfde moment zien we dat de auto's steeds meer en meer en meer elektrisch moeten worden. Dus we zullen laadpalen moeten ja. gaan neerzetten. Terwijl het leidingnet wat er ligt feitelijk helemaal niet echt geschikt nee. is om daar al die stroom doorheen te jassen. Dus uh, wordt daar gelijk al rekening ja, mee gehouden. Nee, al. kijk... als, als de boel open gaat, leg dan ook ja, de maar, maar, ja, maar Ja, maar dan moet eerst dus. De, je hebt gelijk, want volgens mij is de, de infrastructuur onder de grond is nog steeds het belangrijkste. Ja. En, maar dat wordt, er wordt een, een RES, dat is een regionale energiestrategie, wordt er uitgevoerd nu, een onderzoek. Dat doen we met alle gemeenten samen, over het hele land. En dan wordt er eigenlijk berekend hoeveel energie kunnen wij zelf opwekken, op welke manieren. En dan worden daar plannen, Dat, dat moet eind volgend jaar moet dat klaar zijn. En dan worden de plannen gemaakt... Hoe, hoe gaan we dat doen? En, en, en, en komt die distributie van die nieuwe energie... bijvoorbeeld van, van, van een andere plek... Ja, dan zou je die ondergrondse infrastructuur... dat anders moeten oppakken... als dat je zegt van... we gaan warmtekrachtenbronnen... op allemaal plekken in Nederland slaan. Want dan krijg je eigenlijk kleinere netwerkjes. Eigenlijk ja. dat soort netwerkjes... wat je dus nu eigenlijk ook al bij de blauwe tram hebt. Hè? Want dan halen we eigenlijk ook energie ja. uit de grond. Maar voor hetzelfde geld. Is dat niet mogelijk in Zandvoort? Moet het ergens anders van komen? En dan heb je dus een ander netwerk nodig. Nou, maar dat weten jullie nog niet. Natuurlijk, nee, nee, nee, nee, want dat rest is nu aan het onderzoeken. Dat komt, en dat wordt dan weer bij elkaar gedaan van heel Nederland. En dan zeggen ze: Nou, in dit gebied komen we zoveel tekort. In een ander gebied kunnen we bijvoorbeeld meer windmolens plaatsen. Of kunnen we wel heel diep in de grond. En dan ontstaan er hele nieuwe netwerken. Nou, dat zijn miljarden investeringen. Ja. En het gaat over de. Dat moet je eerst helemaal rond hebben. Maar ondertussen kunnen we... Kijk, uiteindelijk is de ook de basis dat we met minder energie moeten N kunnen leven. Ja, minder absolutely. energie. Dus je kan wel aan die kant al gaan werken. Dus hoe, hoe gebruik je nou minder energie? Nou, die opgave, denk ik dat wij als zandwoord en, en, en, en, en, en milieutechnisch, dus meer circulair ook gaan doen. Hoe kunnen we dat doen? Dus je kan wel zeggen van... Wat moet ik nou bijvoorbeeld met, wo met de woningen, Nieuwe gaan, woningen doen? gaan doen? Ja. Maar op, wat voor type energiebron? Nou, dat, dat, dat is nog wel interessant. Want als je een heel oud huis hebt en je gaat daar zonnepanelen op doen, dan is de effectiviteit van die zonnepanelen heel klein. Dus volgens mij moet je beginnen met vormen van isolatie. Zodat dat die huizen die nu 100 stroom gebruiken naar 50 gaan. En dan kan je ook die berekeningen met die ja. nieuwe energiebronnen. Want die, die geven veel minder. Kijk, in het verleden. Jaal het gas uit de grond en hoeveel je nodig had. Dat maakt niet maakt uit het idee maar wat. Ja. En, en dat is ook zo'n nieuw pand wat in Noord staat, hè? dat, dat uh, in de Vlemingstraat. Worden daar ook zonnepanelen op het dak gelegd? Dat is een plat dak volgens mij. Hè? Ja. Nou, nu, nu, we hebben nu dus beleid. Hè? Dat, dat begint dus nu bij het uh, awzi terrein Daar gaan we gasloos bouwen. En, en, en die panden die moeten dus ook eigenlijk energie-neutraal worden gemaakt. Maar dat, dat, dat, dat gaan we als eerste nu echt oppakken. Dus bij alle nieuwbouw die nu komt gaan we daar. Dus dat is de eerste fase die we doen. En ondertussen is het rijk. En, en met elkaar zijn we bezig om die grote basale dingen... Die hele Energietransitie noemen we dat te regelen. Maar ondertussen kunnen wij inderdaad al gaan werken aan al die andere ja, want je zaken. Je kunt bijvoorbeeld de algemene uh, belichting... Hè, dus het algemene gebruik van stroom... die zou je kunnen opvangen door bijvoorbeeld panelen op het dak te ja, leggen. Ja, ja, bij ja, maar ja, precies. Maar, maar, maar dat, is, dat, is al mijn, dat is al de, de voorziening. Je, je moet eerst aan die besparingen denken. Denk. Bijvoorbeeld, we zijn, gaan alle straatverlichting... dat is een plan voor de komende tien jaar... dat zat al in het meerjarige investeringsplan... gaan we naar ledverlichting. Ja, is dat de, trouwens op, het, en op de, het, plein bij het Venemaplein ook ledverlichting? Ik denk het wel, maar ja. ik, ik heb dat niet allemaal scherp. Ben je schrift, er al geweest? Ik ben al wel eens geweest, maar ik heb nog niet gekeken naar die lampen. Maar, maar dat, dat geeft dingen, heel weinig licht, hè? Nee, maar daar je... moeten nog volgens mij lampen bij komen. Oké. Okay, dus, ja. dus, dus het is ook heel belangrijk na te denken. Dus je strategie... Dus ik denk eerst, wij moeten eerst zorgen... Hoe gaan we minder energie verbruiken? Dus dat, en hoe, hoe nemen we de bevolking daarmee? Dus ook heel belangrijk is... dat we aan iedereen gaan uitleggen... Komen in, de, in februari... wat we nou van plan zijn. Ja. En hoe we dat nou zien. Want anders gaan we allemaal als de raarste dingen doen. Allemaal met de goede bedoelingen... maar we nee, moeten ook nou, daar efficiënt mee omgaan. We moeten daar moeten we natuurlijk ook even gaan kijken... naar het gesprek van de dag op dit moment. Wat doen we met de Formule 1, hè? Ja, ja, ja, Want daar, daar hangen natuurlijk ook de nodige centjes aan vast. Ja, maar... en waar moet dat vandaan komen? Want het mag, kan denk ik niet zo zijn... dat dat ten koste gaat van andere projecten in, uh, in de agenda. Nee, kijk, ik denk dat wij wel... wel kijk, als wij, wij, wij hebben de Formule 1 omarmd. Dus, dus je, je zal als overheid zandvoort faciliterend moeten zijn om dat te organiseren. Dat betekent dat je daar ambtelijke capaciteit voor moet gebruiken. Wij zullen moeten zorgen voor, uh, voor de mobiliteit. Hoe krijgen we dat goed? Dus daar gaan wij veel energie in steken. Dat is de energie. En dat kost ook heel veel tijd en energie. Echt. En het is ook belangrijk dat dat gebeurt. Want, dat is me Want als wij de mobiliteit niet goed regelen van, van, dit, van dit soort evenementen... En, en aangeven van met de trein, op de fiets, verzin het maar dan komt het ook niet van de grond. Dat is ook een belangrijk onderdeel. Dus ik ja. denk dat wij vooral faciliterend kunnen ondersteunen... en niet zo dat wij die 20 miljoen gaan ophoesten. Want die dat, hebben wij gewoon nee. niet. En dan, dan moet je dus de, de belasting gaan verhogen voor de Formule 1. Ik denk dat, dat, dat, dat, dat, dat de gemeenteraad niet. ook niet de bedoeling van is. Nee. Hoewel misschien bepaalde partijen denken er wel anders over... maar ik denk niet dat dat... Maar het gaat wel capaciteit beslag leggen op de ambtelijke organisatie... maar dat... dat dat is nou eenmaal inherent aan dat wij een toeristendorp zijn... en dat we graag de Formule hebben. Maar daar, daar hebben. heb je dan gelijk weer het voorbeeld... als je, even over die mobiliteit gesproken... dat is dan ga je even focussen op één grote ding. Maar het heeft natuurlijk dan zijn voordelen voor de rest ook. Voor je, je totale aanpak. Ja, tuurlijk. Maar je, je gaat nadenken, hé, dit, hoe, dit, hoe werkt dit? Uh, hoe, hoe kunnen we dingen verbeteren? Dus het gaat uiteindelijk ook weer andere dingen opleveren. Want het zou kunnen betekenen... Als je andere wijze over mobiliteit naar Zandvoort gaat denken, omdat zo'n groot over een evenement komt. Kun je ook zeggen, ja, maar dat kunnen we dus ook gewoon op drukke zomerse dagen. Datzelfde beleid toepassen. Zodat er minder auto's hoeven te rijden, omdat we een andere systematiek hebben. Dus het helpt. Het moet juist gaan bijdragen. Ook, ook aan de duurzaamheid, omdat we al, hierdoor ook worden weer getriggerd. Hey, hoe kunnen we ook dit soort dingen beter. En eigenlijk ook duurzamer organiseren. Nou, dat heeft dan op de lange termijn ook weer met ja. de financiën te maken. Ja, ja. Dat je daardoor veel evenwichtiger blijft... met uh, alles wat je nodig hebt en alles wat je uit kan geven. Ja, precies. Daarom. Dus, dus het heeft ook altijd weer zijn kansen. En de discussie over oh, ja, geluid, geluidsdagen enzovoort... dat is een andere discussie, denk ik. Goed, ik heb begrepen dat uh, volgende week... een uh, summary van uh, de hele begroting in de Zandvoortse Courant staat. Dat we dat uh, niet... 219 pagina's hoeven nee, door te werken... Nee, nee, maar nee. dat we in een aantal pagina's ja, daarmee aan het werk ja, zoals, Net zoals vorige keer, met, vooral dat men ziet wat zijn de inkomsten, wat zijn de uitgaven, wat gaan we ongeveer aan belasting betalen en wat zijn de hoofditems. Hartstikke dus. mooi. Prima. Dankjewel Geen. voor je komst. Wij, uh, wij moeten een uh, muziekje gaan draaien. Ja, en ik ga weer zingen. Uh, je gaat zingen. zingen. Ja. Succes. Ja, bedankt. Het is goed. De, de dokter is het. Okay. Goed, daar zijn we weer. Um, een AED in de buurt is onmisbaar. Om ook levens te redden. Maar waar hangt de AED in de buurt? We hebben aan tafel... Um, Leo Miesbeek, die ons daar wat meer over kan vertellen. En naast hem zit... Peter Paardenkoper, huisarts in Zandvoort. Een huisarts in Zandvoort, Peter. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Peter zou eigenlijk hierna komen met een onderwerpje, maar goed, uh, wij dachten van dat hoort eigenlijk wel zo erg bij elkaar. Ja, wel, wel. Um, laten we eerst beginnen met, uh, met Leo. Um, een AED, wat doet het ding? Want ik denk dat dat nog niet voor iedereen duidelijk is, maar waar hangen ze? Maar wat hij doet, is, is, is proberen een ritme weer op orde te krijgen. Op het moment dat je daar een verstoring hebt. Dat is het wat een AED doet. Dat is wat een AID doet. En waar doet. ze hangen, ja, ze hangen in zoveel verschillende plekken, maar niet altijd 24 uur bereikbaar. Maar, maar misschien even aan Peter, wanneer ga je dat ding gebruiken? Hoe zie je het dat je hem nodig hebt? <tiedert> Want dat vind ik zo'n zo zo item. Nou, wat, je, wat je doet natuurlijk is dat op het moment dat je ziet dat iemand op straat neergaat... Hè, dat ja, de kans dat dat een acute harddood is, is bijzonder groot. Hè. Tenzij je, je ziet dat iemand bijvoorbeeld trekkingen heeft... dan zou het een epileptische insult kunnen zijn. Maar in principe, hè, als iemand acuut zo neervalt... dan zou het een acute harddood kunnen zijn. En dan weten we uit onderzoek dat hoe eerder je met die AED aan de slag gaat... Uh, des te groter de kans is dat die persoon dat overleeft. En, uh, dus het is heel belangrijk. Dat, en dat leer je ook als je bijvoorbeeld uh, eerste harthulp uh, leert of EHBO-lessen. En dan leer je ook altijd om te vragen van, aan een omstander van hè, bel 112 en haal een AED. Dus dan is het natuurlijk wel fijn als het duidelijk is waar die dingen hangen. Waar die dingen hangen. Dus ja. dan kom ik weer even terug bij Leo. Hoe gaan we dat oplossen? Want uh, ja. eerlijk gezegd, ik heb er rondgekeken. Ik kan ze niet vinden. Nee, er zijn er wel een paar in Zandvoort. Er heeft ooit iemand uh, op de Kost Verloren een initiatief genomen... waar die waar er een hangt. Die is wel openbaar. En eigenlijk zijn er in Zandvoort verder niet zoveel openbare AED's. Wel tijdens de openingen van die winkel waar die hangt... of, die, of het bedrijf, of, of openbare instelling waar die, waar die AED aanwezig is. Maar op een gegeven moment, om een uur of zes, zijn die bedrijven dicht... en dan krijg je die AED niet meer te pakken. Toen uh, zag ik op een gegeven moment een reclame voorbij komen in het initiatief van uh, Hartstichting om, uh, om dat uh, te gaan promoten. Ja, en toen. Uh, ik ben zelf Rode Kruis uh, vrijwilliger en uh, heb natuurlijk ook AID-cursus uh, gehad en weet een beetje wat het allemaal inhoudt. Toen was ik zoiets van: hé, hey, dit is een mogelijkheid om uh, bij ons in de buurt, Lek. Met mijn voordeur eentje op te hangen... waardoor ik een bepaald gebiedje bestrijk. Halemestraat, Koninginnenweg, uh -huh. een stukje Gerkenstraat. Ja, en dan hangt hij daar 24, kan 24 uur, zeven dagen in de week... is hij daar bereikbaar voor iedereen. Maar in jouw buurt wel, maar uh, we hebben het natuurlijk over andere buurten. Ja. Hoe, hoe zou je uh, meer mensen betrokken kunnen krijgen... bij het gebruik van die AED... En uh, is, er, is dat niet iets wat je bijvoorbeeld al op scholen zou kunnen doen? Dat je bijvoorbeeld op een middelbare school al die jongelui lui daar kennis mee laat maken? Maar dat gebeurt ook. Ja. Dat gebeurt. Ja, Rode Kruis die werkt daar heel al aan om op scholen cursussen te verzorgen. Groep 8 krijgen elk jaar een paar cursussen en dan worden dat soort dingen ook verteld. Ja, groep 8. Nou, die zijn allemaal jong natuurlijk. Uh, worden er worden maar... advertenties in de krant gezet. En ik bedoel, hoe ik aan dit initiatief gekomen ben... is ook een idee van, hé, hey, uh, dat bestaat. En er zijn in Zandvoort inmiddels nog zeven initiatieven gestart... in buurten, waar, die, in die, waar, waar het gedaan wordt. En uh, ja, ik beveel het van harte aan om daar ook te doneren. Elke buurt... Uh, wij hebben bij elkaar zo'n 1600 euro opgehaald... bij ons in de buurt... Ja, dat is buurtjes. serieus geld. Dat is vanaf uh, stortingen vanaf 10 euro tot 100 euro. Voor mensen. Voor een totaal 44 personen die dat uh, gedaan hebben. Nou, dat is toch een stukje betrokkenheid. Wat ja. je in de buurt. Dat moet je wel promoten. Ik ben vervolgens uh, rondgebracht. We uh, hebben een stukje in een briefje in de krant gezet. Uh, ja, ik had anderhalf week geleden gevraagd of ik op de radio kon komen. Uh, vorige week niet. Nee. Nu wel. Maar ik kan ook nu vertellen dat ik het nu ook gerealiseerd heb. Hij komt volgende week. Nou, dat is Leo, mooi. Leo die, die vroeg al: van, Goh, waar zijn ze? Hè? Waar nou, ja, ze? Ja, ja. Ja. Is, is het niet een idee om uh, dat krantje? Ik heb hier het Sandvoortse krantje voor me liggen. Nou, er staan altijd heel veel informaties in, in dat krantje. Is het niet een idee om daar ook een, een kleine uh, ruimte te maken om te zeggen van: elke week laten zien van. AED nodig, let op, daar hangt er eentje... en daar is er eentje beschikbaar, nou. mocht er iets gebeuren. Ja, want goed, idee, ik, goed idee, denk ik. Maar want ik, ik lees je, los... We hebben 29 geregistreerde AED's in, in Zandvoort. Ja. Uh, daar zit er inderdaad wat jij zegt. Daar hangen er een aantal op een plek... Waar het inderdaad s'avonds gewoon op slot is. Hè? Ja, het politiebureau, ja. het raadhuis. Wow. Uh, nou, de huisartsen zijn ook niet altijd... De politiebureau nee, is dan nee, niet op slot s'avonds. Nou, meestal wel. gewoon, oh. De supermarkt, nou, uh, uh, uh, uh, uh, ik weet niet welke. Ik kan bij, uh, bij Albert kan ik hem niet vinden. Uh, dus zou het ook niet handig zijn om... een van de apps die beschikbaar zijn... dat we gewoon een kaartje hebben. Dat, we gewoon, dat ja. je op je telefoon... Maar dan moet je een het wel, drukt, dat, wel, kunnen we, dat kunnen we maar toch maken? De staat kunnen we alleen nog niet invullen. Want er, is er nu, zijn er nu pas twee openbaar. He? Nee, maar we hebben 29 geregistreerden. Ja, maar die, die, dat, dat kun je wel terugvinden. Op allerlei sites of wat dan ook. Is dat wel terug te vinden? Moeilijk, lastig. Het is inderdaad veel beter om dat centraal te doen. En wat, wat net gezegd wordt, bijvoorbeeld in de krant of wat dan ook. Waar. Maar dat zou inderdaad een goed, goed initiatief zijn. Dat denk ik wel, ja. En want dat zou bij wijze van spreken, we hebben de, de Zandvoort-app... dus dan zouden we met ja. uh, de, de, de, ja. de maker daarvan eens even moeten zeggen... van, joh, zorg dat er gewoon een rode knop maar staat dan op moet er dat er, die Zandvoort-app. Maar, maar dan moeten er voorlopig ook wel een paar komen. Bijkomen, ja, uiteraard. Ja, ja, nu een, hebben we er een, eentje pas, ja. twee eigenlijk, kost verloren hier ook. En, uh, en uh, als je dus, uh, ja, nou ja, goed. Ja. Hoe, moeilijk Hoe moeilijk is, is het beter dan? om hem te gebruiken? Nou, op het moment dat je hem opent, zeg maar, begint hij te praten. Ja. Dus hij neemt je al pratend mee door het hele proces. Je moet plakkers plakken en je moet op een knop druwen... als dat apparaat aangeeft dat het, dat het nodig is. Als hij niet zeg maar, signaleert dat er een acuut probleem is... dan zal hij ook niet zeggen dat je een shock moet toedienen. Hm. Maar goed, hij leidt je daar helemaal doorheen... Dus dat is niet moeilijk. En natuurlijk is het, want dat is natuurlijk altijd het punt... Hè, als je het droog oefent, en dat doen wij als huisarts ook elk jaar... dan denk je, nou, dat nee. valt wel mee. Maar ja, op het moment dat je ding daadwerkelijk nodig hebt omdat iemand daar op straat ligt... Ja, dan worden de spanningen lastig. wel, hè, die nemen ja, wel ja. wat toe ja, en dan zeker. wordt het toch wel wat ingewikkeld. Dus hè, het is ook altijd wel het advies om inderdaad zo'n cursus te volgen. En ik denk ook even op het vorige punt terug, terugkomen. Er is een collega van mij in Haarlem, die heeft een buiten aan de gevel hangen. Ja, ik denk dat ik het ook maar eens ga bespreken met mijn collega's. Ja. En ik denk ja. dat die misschien bij het raadhuis ook buiten... aan de ja, Dat bedoel ik, want, ah, ja, want, want dan kun je dan, er gewoon 24 uur per dag ja, bij. Daar ja. is natuurlijk een straal van, van uh, nou, een, een, een kilometer of anderhalve kilometer... waar zoveel mensen zijn altijd en waar ook dingen gebeuren. Hè? Ja, je, maar, je moet rekenen dat je binnen, binnen zes minuten moet je dat ding aangesloten hebben. Dat is eigenlijk wel... Dus als je heen en weer moet lopen, een straal van drie minuten... en dat heb je toch wel dus twee minuten lopen, Hardlopen, gewoon lopen... Je moet wel aantal. Je moet, de straal moet niet te groot worden. Nee, dan dan zouden we er dan in. nodig hebben in Zandvoort? Ja, als je zegt van. We, we, we, we, we, we, we hebben we die cirkeltjes al gezet? Nee, ja, ik heb we nog niet echt, maar ik denk dat je er heel wat nodig hebt. Toch wel. wel? een stuk of 50, 60 nodig hebt. En dan praten we over een investering van? Nou ja, wij hebben. Het is een gemiddelde investering van zo rond de 2500, 2600 euro per en, apparaat. Inclusief montage. Als je, dat, en... je die jullie hartstichting doet, dan moet je per een plek ongeveer 1600, 1700 euro Zo'n plek heeft ook stroom nodig voor de nee, opladen nee, van de batterij? Nee, nee, nee Dat nee. hoeft allemaal niet. Nee, hij is, je krijgt een, een... Voor vijf jaar zit is is, is er onderhoudscontract bij... dus voor vijf jaar ben je klaar en dan werkt het gewoon. En is hem nodig. Kijk, in Stolven hebben we gelukkig... overdag is, is ook nog de, de brandweer heel alert. Die zijn er altijd wel heel erg snel... op het moment dat er in 1, 2 gebeld zijn. Dus het, het, het, er is wel een... En, en hoe, hoe is zo'n apparaat toegankelijk? Want ik bedoel, er hangt een kast... En daar zit zo'n apparaat in. Ik neem aan dat niet iedereen zo die kast open kan nee, maken. Nee, er zit een code op. Een code op. Ja. Als zit dus de code op en als je de je opleiding moet, je moet cursus kijk, hebt je, gedaan... Ja, bijvoorbeeld of je bent aangesloten bij Hartveilig wonen... of, of zo'n zo alert, dan krijg je een appje. En op dat appje staat ook meteen de code. Is dus de code van die, van die betreffende kast waar je het dichtst bij bent. Ja. Nou, dan druk je die code in en je neemt die kast maar en je neemt het ding mee. Eigenlijk zouden alle mensen van de buurtzorg en de thuiszorgorganisaties... Uh, zo'n cursus moeten doen en zo'n... Ja, We hebben van... zo'n zo buurtapp, weet je wel. Bij ons zo'n alert, zo'n uh, nou ja, zo buurtapp om, om mensen te waarschuwen. Nee, maar ik heb het over de thuiszorg. De... Want er fietsen nogal wat dames van de thuiszorg rond ja. in Zandvoort. Hè, de, de, die kunnen die... dat allemaal ja, Hoe meer dan? je van die apparaten gaat plaatsen... hoe, meer, hoe beter zo'n netwerk kunt ja, ja. opzetten... Hoe meer je dat soort dingen kan... Gaan. Maar bedoel, je moet wel, ja, je moet ergens beginnen. Dus ja. nou, dit is een mooi begin. Ik denk dat dit een mooi begin is. Ik denk Laat dat het dat voor een thuiszorgorganisatie gewoon moet zijn... dat ze in elke wijk waar zij werken... gewoon ergens een punt in het midden hebben waar zo'n apparaat hangt. En die kunnen ze dan zelf bekostigen. Want daar hebben ze zelf ook profijt van, ja. lijkt mij. Met dan met je eens. Maar, ja. maar het moet gebeuren. Het leven. moet gebeuren. Ja. <laughs> en, ja. en het initiatief is er nou... Ik, ik, dat was voor mij ook een beetje een voorbeeld van... geen nou ja, Er zijn twee lukken. organisaties hier heel actief. Hè? Kennen mijn Hart en uh, uh, uh, uh, Zorgbalans. Ja. Nou, Bij deze dus een oproep aan Zorgbalans en uh, Kennen mijn Hart... om uh, te kijken dat er in elk team wat zij hier in het dorp <kijf> hebben... om en dorp en noord en nou ja, allerlei domeen ah ja, om zo'n ding te plaatsen. Als en, en, die, die code en, die kun, je gewoon, die kun je gewoon ronddelen op een gegeven moment. Nou, en en kan ik als, als, uh, zeg als, als geïnteresseerde burger... Kan ik me ergens opgeven om een cursus te volgen om dit apparaat heb, te kunnen uh, gebruiken? Nou ja, ik, zelf ben ik onder andere ook bij het Rode Kruis aangesloten. Wij geven bij het Rode Kruis ook EAD-cursus. Hm. AED AED-cursus. Ja. En uh, je kunt het uh, via een e-mailtje je je aanmelden daarvoor. Ik heb daar wel een e-mailadres voor je. Dat is gewoon mooi. Mag zeker. Dat is voor een inklud komen. En dat is i e Rode Aan elkaar. I e komen, ja. ja. En die cursussen worden meteen met regelmaat gegeven. Klein clubje, vermoedelijk. Man of vijf. En dan even droog oefenen, zoals Peter van noemde. Me meestal zes man. Ja. En dan lekker droog oefenen. Eén ja, patiënt, een, 50 een, om één. Ja, er ligt een mooie pop op de grond. En dan oh, krijg je, het is met een pop. Uh, ja, ja, ja. En neem uh, aan dat die ook herhaalt. Uh, ja, als je ja, echt persoon he? gaat reanimeren... dan uh, word je niet vrolijk van. Hoor. Nee. nee, nee, nee. Het is geen reanimatie, hè? Uh, wat er ook nog... Of nou, gebeurt dat de A&D-cursus is eigenlijk het bedienen van het apparaat. Inclusief uh, het reanimeren via uh, borstcompressen. Ja. En ademhaling. Uh, dus 30 keer borstcompress, twee keer ademen. Weer 30 keer. En het AED-apparaat geeft ook een ritme aan. Als je eenmaal aangestaat. En hij geeft aan dat je moet reanimeren. Geeft die ritme aan. In welke ritme, volgorde je moet. Dat... Het apparaat geeft eigenlijk aan hoe, hoe dat werkt. Hoe, ja. Wat je moet doen. Op YouTube kun je verschillende filmpjes vinden. Waar het heel, heel goed uitgelegd wordt. Dus ja. Ook op de, hartstichting, op de site van de hartstichting worden dat soort filmpjes ook uh, geteld. En met de vergrijzing van uh, Nederland en van Zandvoort... Uh, vooral uh, denk ik dat dat heel belangrijk is. Ja. Want er zijn nogal wat pot potentiële patiënten die Gebeut hier rondlopen. Gebeurt het veel, beter Durf of... durft in Zandvoort niet te zeggen. Um, wij hebben natuurlijk zo'n ding in de praktijk hangen. En wij hebben wel de afspraak dat als we een melding krijgen... Uh, dat er mogelijk sprake is van een hartprobleem... dat degene die daar naartoe gaat dat ding ook in zijn auto zet... Um, ik denk dat wij hem in de praktijk gemiddeld uh, één keer per jaar zeg maar, aansluiten. Niet altijd gebruiken. Hè? Want het is niet altijd nodig. Hè? Nee. Soms is er iets anders, hè? speelt er wat anders waardoor we het niet nodig hebben. Maar uh, nee, we hebben hem... Er uh, wordt ook goed onderhouden, iedere keer een nieuwe batterij erin. Dat soort dingen. Hè? Ja. Dus hij is echt uh, zeg maar, gebruiksklaar. Maar gemiddeld één keer per jaar. Maar goed, dan hebben we dus over 9500 patiënten. Ik ben zelf alleen, wel aang he? aangesloten bij hard veilig wonen. En dan krijg je als er ergens een, een AED-oproep is, krijg je ook een appje. Ik denk dat het gemiddeld uh, één twee keer in de twee, drie weken is. Zo. Is soms, soms is het ja. wel twee keer achter elkaar op een dag. Dat heb ik ook wel eens gehad. Alleen ik moet ook erkennen dat als ik het ergens, ergens die oproep is... dat ik ook heel snel sirenes hoor daarna. En de brandweer is, is overdag heel snel hier in Zandvoort. En ja. die hebben ook een uh, ploeg met een AID. En die zijn echt heel snel te pakken. En ook de, de motorambulance, die zie ik ja. ook. Voor die, uh, ja. Ja. die kan overal ja. lekker tussendoor. Ja. En uh, ja. die is vaak heel gaat snel. best wel snel. Want die maar... heeft hem ook bij zich, hè? Ja, die dat heeft hem ook bij zich, zeker. Ja. Ja. Ja. Maar ja, het zal, als je zo'n buurt-AID hebt, dan ben je heel kort bij. En op het moment dat het nodig is, dan kun je heel snel handelen. Ja. En dat is toch wel een, een stukje. gevoel in de buurt waarvan ik denk: van ja, positief. Nog even, jij noemde net, je had uh, geld opgehaald... om er eentje bij jou op de muur te spijkeren. Uh, ga je door met dit soort initiatief... dat er, uh, dat er mensen geld kunnen blijven doneren... om uh, niet alleen bij jou, maar ook op andere plekken... Nou ja, er zijn meerdere initiatieven. Uh, ik zie dat het dat niet zo heel snel loopt... maar je moet er wel zelf ook aan trekken. Ja. Dus als je zoiets begint, dan moet je... Ja, ik denk dat je zelf moet beginnen met storten... en dan vervolgens... Uh, we moeten promoten in je buurt. Ik heb uh, flyertjes gemaakt. Ik heb ze rondgedeeld. Uh, Misters, dat heb ik ook gedaan. <laughs> <laughs> en, uh, en, en zo zijn er. Uh, ik heb een, stukje, ik heb een, een briefje in de, in de krant gezet waarin ik het verhaaltje vertelde. En ik heb gemerkt dat op het moment dat we die flyers rondstuurden, kwamen er weer doneringen binnen. Ja. Stortingen binnen. Op het moment dat het stukje in de krant heeft gestaan, kwamen er ook weer binnen. Dus ik denk van, ja, als je dat soort dingen onderneemt... en, en de krant misschien uh, daar ook wat aan, meer aandacht aan moet besteden... Ja. dan komt het ja, eens. Dat uh, doe jij ook via het platform buurtaed.nl? Uh... Buurtaed.nl, ja. ja. Ja, dat is dus dat het is platform het... waar particulier een organisatie... Ja. Het initiatief van Philips en van Hartstichting. Philips betaalt een stukje mee. Uh, die stort er meteen al duizend euro op het moment dat je dat, uh, daarmee gaat. Kijk, hartstikke dat goed. Dat is serieus geld. Ja. Uh, nog even het uh, e-mailadres. Dat is i e komen met dubbel o, -o, -o, ja. o ja. Juist. Dat is even voor de duidelijkheid toch. Ja, uh, ik, ik blijf ook zeggen, zorgbalans en uh, kennen me hard. Uh, neem het initiatief op en doe in je eigen geredel, ge gelederen ook iets aan dit apparaat... Uh, om dat ja. beschikbaar uh, te stellen, ja. want het is heel erg hard nodig. En uh, Leo, laat ons het volgen... Geef je informatie. En dan, ja. kunnen we, dan kunnen we het ook al, al, bijna elke week even roepen. Want ik vind ja. het echt een heel belangrijk onderwerp. Het is een belangrijk onderwerp. Ja? Gaan dank dank we wel voor doen. Dankjewel voor het feit dat ik hier dat goed wij, vertellen. Goed, uh, we krijgen nu muziek. Ja. En daarna gaan we door met Peter. Uh, is het uh, Tight Fit van de Lion Sleeps Tonight? Heerlijk. <laughs> We gaan verder met Peter. Hij heeft net al wat verteld over de AED's. We gaan nu naar de COPD. En uh, we gaan het eigenlijk ook een klein beetje hebben over uh, de digitale zorg. Die een klein stapje, waar ja. een klein stapje genomen wordt. En waar we in Zandvoort toch wel heel erg vooruitlopend zijn. Peter, vertel. Nou, dit is een um, project dat heet uh, COPD in de buurt. Dat is een jaar of vier geleden uh, gestart. Als een initiatief van uh, toen nog Ami. Uh, samen met ja. uh, het Spaarne Gasthuis en uh, de huisartsen van, uh, het centrum, hè, van het huisartsencentrum in uh, Zandvoort. En uh, het doel was eigenlijk om mensen met CPD zoveel mogelijk thuis te houden. Uh, CPD is een, uh, is een chronische longaandoening die uh, met name voorkomt bij rokers. Zo niet, mag je eigenlijk wel zeggen, uitsluitend. Um, en um, dat leidt tot benauwdheids- en hoestklachten. En naarmate de, die ziekte voortschrijdt, wordt... eigenlijk je mogelijkheid om uh, nog gewoon normale dingen te kunnen doen... en normaal leven te kunnen leiden, wordt eigenlijk uh, steeds minder. En um, we zijn twee jaar geleden hier geweest... toen was ik hier met uh, dokter Medisante Longers uit Spaarne Gasthuis... om te vertellen dat wij um, bedacht hadden met elkaar... om dit project uh, wat meer handen en voeten te geven... Uh, en dat wij mensen zouden zoeken die COPD hebben... die een computer hadden of een iPad... om zeg maar, mee te doen in het onderzoek... waarbij zij um, hun, uh, zeg maar, hoe ze zich voelen, hè, hoe hun last is... Um, dat ze dat invullen één of twee keer per week... afhankelijk van wat wij met ze afspreken. En um, die resultaten die worden bekeken door mijn uh, praktijkverpleegkundige... samen met uh, de Longwijkverpleegkundige en de longverpleegkundige uit het ziekenhuis. En als er afwijkende waarden zijn, dan uh, komen wij in actie. En dat wil zeggen dat of mijn partijverpleegkundige actie onderneemt... of de longwijkverpleegkundige, uh, of dat er een huisarts naartoe gaat. En wat we op die manier proberen is om mensen zoveel mogelijk thuis te houden... en te voorkomen dat ze naar het ziekenhuis moeten voor een opname. Want met name als de COPD in een vergevorderd stadium is... dan zie je dat mensen heel vaak een paar dagen moeten worden opgenomen... in verband met de ernstige benauwdheid... en dan eigenlijk meteen weer terugkomen. Wij noemen dat draaideurpatiënten. Ja. Die gaan het ziekenhuis in. Maar ze blijven maar draaien. Maar ze blijven maar draaien. En maar maar, maar draaien. We hopen door dit, uh, door dit project onder andere... want het is wat uitgebreider dan alleen maar dit... meer inzicht te krijgen... in de, uh, in de ziektelast van deze mensen... op tijd in actie te kunnen komen... en daardoor te kunnen voorkomen... dat uh, mensen moeten worden opgenomen. Zijn, zijn er medicijnen überhaupt om... Ja, er zijn medicijnen. Het, uh, het nare van uh, COPD is dat je wel iemands klachten wat kan verlichten... maar dat het niet uh, zeg maar de oude situatie terugbrengt. Dat is het grote verschil uh, tussen astma en COPD. Hè. Je mag ervan uitgaan dat iemand die astma heeft... kun je met medicatie eigenlijk gewoon normaal laten functioneren. Zeg maar, steken, laten ja? functioneren. Bij COPD absoluut niet. En... Uh, het is wel zo dat um, wij zien hè, dat, dat zeg maar, COPD'ers zijn uh, mensen die niet heel snel klagen. Net als dat zijn de, de bekende verhalen dat als ik meneer Jansen vraag... om om negen uur bij mij op, op spreekuur te komen en ik zeg, God, joh, hoe laat ben je nou opgestaan om hier te komen? Dan, ja, dan is het van, ik ben om 6 uur opgestaan... want dan gaat eerst mijn ene been in de broekspijp... en dan mijn andere been. En dan moet ik tien minuten wachten en dan ga ik de trap af. En dan hè, ben ik, moet ik een half uur bijkomen. En hè, dus mensen zeg maar, wennen aan het leefpatroon wat ze hebben... door die COPD, klagen niet zo heel snel. Maar dat is wel hè, voor ons een reden om te zeggen... nou, wij willen die mensen graag in beeld hebben. En euh, wij willen graag kijken of we kunnen voorkomen... dat die mensen achteruit gaan... en dat wij uh, beter zicht hebben op de kwaliteit van leven. En, en daar komt zeg maar de nou, digitale zorg precies, een beetje en daar om de hoogkijken. Precies, en, en daar komt het digitale stukje, want dat is echt nieuw. Komende uh, maandag uh, wordt de eerste compaan uitgereikt... aan een van onze COPD-patiënten. Want tot nu toe deden mensen die uh, scoren bijhouden... op hun eigen laptop of uh, computer... Maar dat heeft niet iedereen. Nee. Um, de gemeente Haarlem doet dat al wat langer. De gemeente Zandvoort is er ook over aan het nadenken. Want die compaan is eigenlijk ontwikkeld um, als een soort um, zeg maar tablet die mensen helpt om de eenzaamheid te doorbreken. Zo ja? is het eigenlijk uh, gegaan. De, de, degene die dat ding bedacht heeft, heeft hem gemaakt voor zijn oudtante. tante Is het verhaal die de hele dag zich aan het vervelen was. En nu allerlei appjes kreeg met foto's en dat soort zaken. Wij hebben die uh, tablet samen met een aantal uh, leveranciers van, van software... Uh, omgebouwd tot iets waardoor die voor ons heel erg uh, werkzaam is. Want op die tablet zitten niet alleen de functies van de compaan. Maar daar zit ook bijvoorbeeld die scorelijst op. Maar er zit bijvoorbeeld ook de mogelijkheid op om beeld te bellen. Uh, we hebben, ja, als precies, je, dat is heel belangrijk. He, is heel dus belangrijk, dus he? als je ja. die, die compaan hebt en je drukt op de knop met uh, uh, het uh, fotootje... dan kun je beeld bellen met een bedrijf wat naast heet. En daar zit 24 uur per dag, 7 dagen in de week... een gespecialiseerde verpleegkundige... die met jou kan kijken van hoe komt het nou dat je belt. Wat is de reden? Is je puffer leeg? Gebruik je hem op de verkeerde manier? Of moet er toch actie onder ondernomen worden? En daar zit ook de mogelijkheid op om met OZO Verbindzorg... dat is een software... Uh, applicatie waarbij uh, je een medisch dossier kan bouwen om de patiënt heen. Hè. Dus de patiënt heeft daar echt de, de uh, controle over dat uh, uh, dossier. En dat is hè, omdat dat gebeurt door zeg maar, en mensen uit de huisartspraktijk en mensen van de uh, thuiszorgorganisaties en de uh, fysiotherapeut en het spaarende gasthuis. Nou, Dat is natuurlijk een heel geregeld. Ik noem heel veel grote clubs op. Maar wij zijn wel leidend in Nederland hierin... in dat dit iets uh, unieks is om met elkaar dit zo te kunnen neerzetten. Ik, vind het, ik moet zeggen, ik vind het een geweldig initiatief. De zorgverzekeraars, hoe staan die er tegenover? Zilveren Kruis is onze hoofdverzekeraar. Die staan er zeer positief tegenover. Maar die zeggen, ja, wij, wij vinden dat iedereen heeft die profijt bij. Dus iedereen moet hier ook zijn steentje aan bijdragen. Dus uh, we zijn aan het praten over wie wat gaat doen. Ik vind het... Iets waar we gewoon, net als met de AED-net... waar we gewoon veel meer aandacht aan moeten gaan besteden. Absoluut. Want ik hoorde net al van u dat het aantal COPD'ers in Zandvoort... nogal aanzienlijk is. Ja. Hè, we moeten sowieso veel meer acties à la Peter hebben. Dat, uh, jongens, laten we ermee stoppen. Ja. Eh, de, ja. En net zoals uh, Pieter Jouwstra... die dus ja. ook gestopt is uh, nu met roken uh, vanaf 1 november. Wat ik heel knap vind van hem ja, ja, ja. Goed, wij uh, moeten stoppen, want uh, wij moeten er. nog een, uh, een paar uh, dingen doen. Dus, zijn er dingen die je nog even kwijt wil? Waarvan je zegt: dit, wil ik, uh, dit moet ik nog even zeggen of een oproep doen? Nou, misschien is het belangrijkste oproep waar we net ook al over hadden: Stop met roken. Je hebt ja. geen idee wat je je lijf aandoet. Heel goed, heel vind goed. Dat vind ik een mooi uh, slot. Mooi slot. Uh, uh, uh, slot. Dankjewel, uh, Peter Paardenkoper. Goed, wij gaan even de agenda doen. Anders komen we daar niet aan uh, terecht. Heb jij, uh... Ik heb geen agenda. Je hebt geen dus agenda. jij doet ermee. Ik ga hem doen en okay. dan kan jij straks uh, afsluiten. Goed, de, vanaf 16 november de expositie. We gaan naar Zandvoort in het Zandvoortsmuseum. 11 november, dat is morgen. culinair rondje Zandvoort. Het is 49,50 per persoon. En informatie kun je vinden bij bijnaanzee.gansnerlotte.nl 11 november, dat is ook morgen. Toneeluitvoering, het jaar van de kreeft in Theater de Krocht... dat begint om 4 uur s middags. Dan is er 13 november het jubileumconcert van de Furies... in het Theater de Krocht om 8 uur s avonds. Volgens mij, ik weet niet of dat uitverkocht is trouwens. Dat zou best kunnen, maar ga maar informeren bij de Krocht... of dat er nog kaartjes zijn. Dan is er 16 november Genootschap Oud Zandvoort in Theater de Krocht... dat begint ook om 8 uur s avonds. Dat is 16 november. En 18 november, de intocht van Sint Nicolaas. Dat is op zondag. Dat is om 12 uur bij, de, bij het plein, bij de Rotonde. Fantastisch. Fantastisch. Er wordt weer één groot feest. Eén ik groot weet feest. het en absoluut. ik ben erbij. Diezelfde 18 november is er middags om drie uur in de Protestantse kerk. Het Classic Concert met Symfonieorkest Haarlem. Dat is heel bijzonder, dat weet ik. Entree 5 euro en uh, half uur voor de tijd gaat de kerk open. 22 november rijvaardigheidstraining van de Rotary... op Circuitpark Zandvoort vanaf 1 uur s middags. En zoals wij toen dus straks besproken hebben... op 29 november de eerste regenboogborrel Rosé aan Zee... bij Café Hotel Restaurant XL. En 1 december de babbelwagen bij Hotel Faber... met het thema Zandvoort verleden en het heden... dat begint om 8 uur s avonds. Wat ik nog even wilde vermelden, toen straks hebben we gezegd... dat Kordraaier uh, nog even zou komen praten. Maar uh, nou, wat hij onder andere ook wilde vertellen is dat na deze uitzending... en het nieuws volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma... ZFM Oud Zandvoort, waarin Ankie Joustra gaat praten met Volkert Bloemen... over de begraafplaatsen die er in Zandvoort zijn geweest. Goed. Het is denk ik wel een begin van meer historie van ZFM. Meer historie van programma's. Waar Cor zich de komende tijd weer mee bezig gaat houden. Ja. Erg leuk initiatief. Juist. Wij gaan afsluiten. Ik geef het woord aan jou, Leon. Voor de afsluiting. Ik vond het een uitstekende en een hele leuke uitzending deze keer. Ja. Uh, techniek. De techniek was in handen van Cor, uitstekend. Mooie muziek. Heerlijke muziek. Wij sluiten trouwens af meteen, als we het nog redden trouwens... met uh, Gérard Le Normand met Oisy les clés, Maar niet voordat ik gezegd heb dat de redactie deze week was... van Gert van Kuik, de eindredactie van Gerry Rutte. De koffie was ook van Gerry Rutte. De presentatie, Leon van S. En Irene. Dankjewel. Iedereen een fantastisch weekend gewenst... en graag tot de volgende keer. Volgende keer. Dag. Dag.